Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Den Haag komen tijdens een anti-ISIS-betoging. De demonstratie was georganiseerd door een rechtsradicale groep. Meer dan 100 betogers protesteerden tegen de terreurbeweging ISIS, moslimradicalen en antisemitisme. In de Schilderswijk werden ze opgewacht door mensen die Allah is groot riepen. Een grote groep allochtone jongeren gooide onder meer met stenen naar de demonstranten en naar de politie. De ME heeft ze verjaagd. In het centrum van Utrecht liepen vanmiddag zo'n duizend mensen mee in een vredesmars voor Gaza. Die betoging verliep vreedzaam. Ruim 900 Amerikaanse schrijvers hebben een protestbrief ondertekend tegen webwinkel Amazon... die dit weekend in de New York Times staat. Ze willen dat er een eind komt aan het conflict tussen Amazon en uitgeverij Hatchet over de prijs van e-boeken. Amazon wil die goedkoper kunnen aanbieden. De schrijvers, onder wie Donna Tartt en John Grisham zeggen dat de schrijvers daar de dupe van worden. Hamas heeft een Egyptisch voorstel geaccepteerd voor een wapenstilstand met Israël van 72 uur. In die tijd kunnen beide partijen in Cairo verder praten over een permanent staak tot vuren. Een eerder bestand liep vrijdag af. De militante Hamas-beweging wilde het niet verlengen zolang Israël voorwaarden vooraf stelde. Israël wilde pas praten met de Palestijnen als zij de wapens zouden neerleggen. Ajax heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Thuis werd Vitesse met 4-1 verslagen. Feyenoord won uit met 1-0 van ADO. Het doelpunt viel in de 90 ste minuut. De scheidsrechter gaf 13 gele kaarten in de wedstrijd, een nieuw record in Nederland. In Deventer verloor Go Ahead Eagles met 3-2 van Groningen en Go gaf een 2-0 voorsprong uit handen. Het weer van Zuidwest naar Noordoost trekken flinke buien over het land. Soms met onweer en mogelijk zware windstoten tot 90 km per uur. Vanavond wat droger, maar wel een stevige zuidelijke wind. Vannacht nog een enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw buien en een stevige wind. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het en. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen meer en Muiden 4 kilometer. En op de A9 Amstelveen Alkmaar bij Beverwijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in zie er femme? Zie met nu de muziek boulevard, de sombres oh. te <tied> digo <tied> que fuiste.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 Pagaste mal je maar cariño dan zie je que het niet zo is. Het is niet zo de je een beetje verder gaat en je een beetje verder gaat en je decir que una mujer cambió mi suerte. Se volará en je een beetje verder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 de tu boca yo vi. Amor de mis amores, treinta mía, Que hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, porque conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme.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 She lost the Tony, now she's lost Van het jaar komt steeds dichterbij. Wat zijn jouw favoriete zomerhits? Ga naar zomers50.nl en geef jouw stem door voor de zomerse 50 van 2014. Stem op jouw favoriete zomerhit en maak kans op een zonvakantie in Tsjechië. Ga nu naar zomers50.nl en stem de Zomerse 50 2014.